Hij verzekerde de menigte dat hij zich niet zal verzetten als de Turkse parlement de doodstraf weer invoert. Direct na de mislukte staatsgreep, waarbij duizenden mensen werden opgepakt, had hij dat ook al gezegd. En verder kreeg Duitsland nog een veeg uit de pan van Erdogan... omdat hij daar vorige week niet een menigte mocht toespreken via een videoverbinding. De demonstratie in Istanbul is de afsluiting van drie weken van protest tegen de koeplegers van 15 juli. En is vooral ook bedoeld om nationale eenheid uit te stralen. Ook twee van de drie oppositiepartijen en hun aanleiding hangers waren aanwezig op het Jennikapi plein. Tennisser Robin Hazen heeft de eerste ronde in Rio niet overleefd. Hij verloor in twee sets van de Portugees Joao Sousa. De beachvolleybalsters Sofie van Gestel en Jantine van der Vlist... verloren hun eerste groepsduel. Bij de mannen wonnen Reinder Nummerdor en Christian Varenhorst... hun eerste duel wel. De hockeyvrouwen wonnen vanmiddag moeiteloos met 5-0... hun openingsduel tegen Spanje. En bokser Enrico Lacruz haalde de achtste finales... door in de gewichtsklasse tot 60 kilo de Taiwanese Lai Chuen te verslaan. Tafeltennister Li Jiao is door naar de derde ronde, net als Li Ji, maar die was in de eerste twee rondes vrijgelood. De zwemsters Sharon van Rauwendaal en Kira Toussaint werden in de series van de 400 meter wisselslag en de 100 meter rugslag uitgeschakeld. In het noorden van Mali is een VN-militair door een bermbom om het leven gekomen. Vier anderen raakten gewond. Alle slachtoffers komen volgens de VN uit Tjaat. Hun voertuig reed in de regio Kidal op een bermbom. Er was ook een aanval op een VN-voertuig bij het kamp in Kidal. Maar daar vielen geen slachtoffers. Het weer vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Morgen eerst wolkenvelden en lokaal wat regen. S'middags ook af en toe zon. Het wordt dan een graad of twintig. En dit was het NOS Journal. Zin in Zandvoort? Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. -M -M. met nu Peaceful Radio. Welkom terug. Pinsel Radio Show 1188 hier op CFM Zandvoort. Nog een, een uurtje nieuwheidsmuziek muziek hier op je eigen lokale radio. En we beginnen met Sarah Jukes met haar nieuwe CD Live Sometimes. Helemaal in de eentje op de piano en dat doen we dan solo piano. Dan de volgende nieuwe CD is van Aikana. Nou ja, het is Light in the Darkness ook van het label Spirit Voyage Music. Verder informatie op de, op de playlist, ja op de playlist, maar die staat dan weer op de website van peacefulradio.info. Heel veel luisterplezier. Hammie Hamm Brahma. Hammie Brahma.